Thank you, Yook Lee. Dan Shawnee Davis op 6600ste strakjes op de 1000 meter ten opzichte van Q Duke Lee. Dan de Japaner Haga, de Duitse Ile. Die zitten daar nog weer in de buurt. Zevende stadion Moon, achtste stukje Nuis. Prima begin van zijn toernooi. Jan Bos en Jan Smekens, die vielen dan wellicht weer wat tegen. Zeker Jan Smekens, want van een 500 meter specialist had je meer mogen verwachten dan die 3571. Ze delen die plek 14, ze reden allebei dezelfde tijd. Nee, Groothuis en Nuis, dat zijn de Nederlanders die... Het beste zijn begonnen aan dit WK-sprint. Maar er steekt een Koreaan voorlopig bovenuit. Kyo Lee, 34-92. Instituut Itsada presenteert. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Hij werd gewoon daar neergegooid door die twee agenten.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 Die twee waren bezig met het voorbereiden van het proces tegen Boutersen... vanwege de decembermoorden. Uit de Wikileaks berichten blijkt dat Bouterse nauw contact had... met een Guyaanse drugscrimineel die huurmoordenaars zou leveren. Boutersen werd in 1999 in Nederland bij verstek veroordeeld... tot 11 jaar gevangenisstraf voor drugshandel. De Nederlandse verladers vrezen een miljoenenschade... nu de Rijn bij Mainz voorlopig nog gestremd blijft. Gisteravond kwam het bericht dat er nog zeker twee weken... niet in de richting van Nederland kan worden gevaren.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 Het weer overwegend droog, vooral in het noorden kans op wat zon. Temperatuur loopt uit 1 van 3 graden in het zuidoosten tot 6 langs de kust. Morgenochtend regenachtig, in de loop van de dag wordt het droger. En dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Alleen een korte file op de ring van Rotterdam, op de A20 vanuit Gouda. Tussen het plein en Rotterdam Centrum, 3 kilometer. En dan is langs de lijn nog tot zes uh, uur met natuurlijk het schaatsen... maar ook de wereldbeke dressuur met de laatste combi combinatie gestart of net. Geëindigd bij Jimping Amsterdam. Die is uh, net ja, geëindigd. Richard Davidson, zijn kuur op muziek, zes minuten de verplichte figuren. Maar dan in een uh, vrije pure op muziek mag men dus zelf de volgorde bepalen waarin men die uitvoert. En Vijf juryleden die doen dat dan gadeslaan. En ze zijn nogal uiteenlopend in hun scorers. Maar er zijn ook weer tienen gegeven. En tienen waren er onder andere voor de man uit uh, Zweden Patrick Kittel. Hij uh, was uh, derde in de wedstrijd in Stockholm in het voortraject. Maar die wilde even een eindspurt maken om in die finale te starten in Leipzig in april. En uh, een fantastische score liet hij zien van uh, 79.000 maar er gingen combinaties overheen. En uh, Isabel Weert die startte na Adelinde Cornelissen met Waarom Niet? Die maakte het uh, bijzonder spannend. Maar kwam toch niet verder dan 80,475. Geen echte foutjes, maar het zit op dit niveau op de kleine dingen. En ook Adelinde Cornelissen, die voor haar gestart had met Jerich Partsival. De gedoodverfde winnaar. En ze heeft dat ook waargemaakt met 81,475. Sluit ze deze wedstrijd hier in de Rij. binnen het af, de derde alweer van het seizoen. Ze won de wedstrijd in Stockholm, Londen. En dus nu, nu ook hier in. Amsterdam. En ja, het was eigenlijk, zoals we van haar gewend zijn, zo'n mooie constante proef. Hoge kwaliteit, wel wat schoonheidsfoutjes, maar die elasticiteit, en wat men natuurlijk in de dressuur wil, die ongedwongenheid, het in vrijheid onderworpen zijn, als ik het zo maar hard drukken, dat was fantastisch te zien. De galoppirouettes, eigenlijk heel mooi, kort omgesprongen in de galop zijn, die, en de achterbenen maken dan maar een klein cirkeltje, maar ook de overgangen, al was daar hier en daar nog een klein schoonheidsfoutje in, en dat zal misschien een hogere score in de weg hebben gestaan, maar een terechte overwinning voor haar. En uh, ja, wat betreft uh, Patricia Davison, uh, daar komt nu de score van binnen, 77.150. Betekent dat Hans-Peter Minderhout met IPS Tango, dat hij uh, naar plaats 5 gaat. Als je kijkt naar niet alleen deze Nederlandse overwinning, maar daarmee ook een, ne een uh, Nederlands paard dat uh, won. Overigens ook het paard van Minderhout en van Kittel, dus de Nederlandse paarden, doen het uh, uitstekend. Maar voorlopig, uh, ondanks de afwezigheid van Edward Gal, Ankie van Gust. En, en Imke Schellekens, Bartos, toch weer een mooie overwinning. En terecht voor uh, Parsifal gereden door Adelinde Cornelissen. Het van de Bent was dat. We gaan, even naar, uh, of even, we gaan weer even kijken naar de, um, ja, de resultaten tot uh, nu toe bij uh, de mannen. Andrea Nuit is uh, natuurlijk nog steeds hier om het uh, te analyseren. Wat is je opgevallen? Ja, wat is me opgevallen? Uh, ik had eigenlijk gehoopt dat er meer mannen in de 34 uh, zouden schaatsen... Uh, Schoonlijk. Misschien ook niet helemaal reëel aan de hand van de hoge Is de 1? luchtdruk. Uh, ja, de, alleen de nummer 1 heeft een ja. 34 gereden. En uh, ja, ook nog best een, met, met een flinke voorsprong vind ik hoor, want... Um, als je naar de rest krijgt en als je het uitrekent... hoeveel voorsprong die dan heeft op een duizend meter. En als de eerste drie, dus uh, Lee, Mo en, en Groothuis... dus als we even naar het podium kijken op de, op de, op de 500 meter... zijn eigenlijk alle drie hele goede duizend meterrijders. Inclusief, dan tel ik even Charlie Davis ook nog mee op nummer vier. Um, ja, ik denk dat het alleen maar heel erg leuk is, want het wordt heel spannend... Alleen Lee heeft wat, wat in mijn ogen wel een hele grote voorsprong genomen. Dus als ik je goed begrijp, dan is eigenlijk het, het klassement nu al gemaakt? Of gaat het wat verder? Dat gaat de... misschien wat verder. Alleen ik denk dat Lee wel een, een hele, hele goede zet gedaan heeft. Nou, nou ja, klassement gemaakt, maar dat in ieder geval. Uh, dat het gaat tussen de eerste vier, dat, uh, dat bedoel je eigenlijk te ja. zeggen. Dat De mensen daarachter die, die gaan wegvallen op de eerste nou ja, duizend meter misschien al. Nou dat denk ik wel, omdat het alle vier uh, ook uh, top uh, duizend meter rijders zijn. Dus die zullen ja. daar niet zo heel gauw iets laten, uh, laten vallen. En laten we even de Nederlanders eruit halen, want uh, Groothuis op die derde plek daar hebben we het dus eigenlijk nu net al over gehad. Kjeld Nuis, die een prachtig PR uh, rijdt. Uh, ja, dat, dat, is, dat, is, uh, dat is top. Ik bedoel, als je een PR rijdt op een WK hier in, in, uh, in eigen land... Nou, dan doe je het voor zo'n eerste WK ontzettend goed. En ze uh, duizend meter, nog beter, die komt er nog aan. Dus uh, hij is begonnen met een, met een heel uh, leuke WK voor, voor hem als eerste. Ja. En Jan Smeekers? Ja, Jan Smeekers, jammer. Uh, had gewoon veel beter gekund. Uh, Was het niet perfect, Veel, het he, er veel foutjes bij de ja. start af. Ging het eigenlijk al niet goed, bewoog iets... Uh, waardoor hij wat twijfelend wegging. Uh, ja, waardoor hij de eerste bocht ook gewoon te gehaast. te gehaast bleef schaatsen. Nog een keer een foutje. En dan, ja, dat, dan, dat kost gewoon te veel tijd op een 500 meter. Dan ben je eigenlijk gelijk weg. Uh, Jan Bos reed dezelfde tijd als Smekens. Ja, maar ik denk maar, voor Jan Bos uh, Jan, Jan, Jan helemaal niet slecht. Deed het, precies. Jan deed het voor zijn doen dus eigenlijk heel goed. Voor zijn doen heel goed. En uh, nou ja, met het oog op de 1000 meter... Uh, nog een stukje beter, denk ik, dat hij nog wat kan klimmen in het klassement. Ja, hij staat nu 15. Hij is vroeg om daar nu al conclusies aan te verbinden. Maar er ja. zijn er in ieder geval mogelijkheden om uh, die top 10 in, uh, in te stijgen. Ja, die kan nog goed uh, naar boven kijken. Ja. Uh, hebben we dan alle Nederlanders gehad of hebben we er nog één. Hebben ze allemaal gehad, hè, Geloof ja. ik dan? Nou ja, goed, Stefan, nog eventjes. Ik denk, denk een, uh, gewoon een hele goede 500 meter. Heel degelijk uh, voor Stefan heel goed gelijk top 3. Uh, dus dat kan, uh, als hij net zo stabiel is als op het, uh, als het, op het NK, dan wordt het een, een, een uh, leuk toernooi voor hem. Even in algemene zin. Uh, Sebastian de Gio merkte dat ook al op. Je kon beter in het middenstuk starten. Uh, en niet tegen het einde. Want ja, als we kijken naar uh, de laatste rit die uh, gereden werd, waarbij je dan normaal gesproken de snelle jongens moet hebben. Uh, die jongens reden geloof ik de. Wat was het? De... Uh, ik geloof de 16e en de 23e tijd. Dat, dat verwacht je ja. natuurlijk gewoon helemaal niet. Nee, in het laatste blok zitten natuurlijk alle, alle snelste 500 meter rijders uh, van dit seizoen. Op papier. Op papier. Um, en dan zou je verwachten dat ze, dat ze dichter uh, op, op de rest zitten. Als je kijkt waar de snelste tijden gereden zijn. Dat is eigenlijk uh, vanaf rit 16 tot, tot 19. En wat daarna gebeurd is, is eigenlijk een heel stuk minder geworden. En... Um, ja, of dat met het ijs te maken heeft. Dat zou natuurlijk best kunnen. Er zit veel publiek binnen. Het ijs ligt er bijna een uur met 22 ritten, 500 meter mannen. Um, ja, dat, dat kan wat uitgetrapt zijn. Dat kan wit aangeslagen zijn. Waardoor je, hè, wat je al zag bij Jan Smekers, dan krijg je foutjes. Uh, dat ijs, dat breekt een beetje weg. Dat brokkelt een beetje weg. Anderen zijn er al zoveel overheen gegaan. Ja, en dan, dan krijg je, dat kan te maken hebben met de mindere tijden aan het einde. Maar dat, kan je, dat weet je toch van tevoren? Waarom las je dan geen, uh, geen dweil in halverwege? Ja, nou ja, dat, hebben ze dus, dat doen ze dus wel op een duizend meter. Alleen ik denk dat ze gegokt hebben dat het, dat het genoeg zou zijn voor een vijfhonderd voor een meter. Maar je hoeft maar een paar valpartijen te hebben of hè, even wat, een aantal valse starts. En die tijd die schuift maar op. Het wordt steeds langer. En dat ijs dat blijft maar liggen. En zo kritisch is het ook? Ja, ik bedoel, het sluit het... zeker met veel publiek binnen wat steeds nou ja, buiten een beetje, beetje nattig. Dus mensen nemen vocht mee naar binnen. Ja, dat, dat slaat neer op het ijs. En dan? Maar hoe voel je dat dan? als ge... Krijg Je, gewoon ja, je meer krijgt van die, al die witte kristalletjes op het ijs... en dan glijdt het gewoon minder. En dat voel je ook? Ja. Ja, ja. absoluut. Nou, ja, blijft het toch raar dat ze, dat ze er niks aan doen? Nou ja, ze... ja ik, ik, ik denk dat ze dat dus tijdens de 500 meter kunnen ze niet meer kunnen veranderen. Als ze het aanzien komen, dan zijn ze al te laat. Dat moeten ja. ze ruim van tevoren moeten ze dat, uh, beslissen. Al met al, de conclusie kan zijn dat het uh, toernooi bij de mannen... ook een prachtig toernooi is, waarbij uh, eigenlijk nog alle kanten op, uh, op kan. Is dat uh, een goede conclusie, voorlopig ja, dat denk ik wel. Ja, buiten Lee uh, grote voorsprong, maar neem niet weg dat, dat, dat de rest er uh, toch achter staat. En je, je moet eerst nog gereden worden. Hans Clemens en your uh, friend of mine. Weer even terug naar uh, Thiel, of naar de hal waar uh, Steven Dalebout rondloopt. Uh, op zoek naar mensen met een verhaal. Zo ook nu, Steven. <laughs> ja, ik sta uh, achter de finish in die uh, bocht na de finish. Zeg maar, de, mannen, de mannen van de 500 meter worden nog gehuldig op het podium. En wat opvalt is dat uh, de hal vandaag echt enorm vol zit met oranje publiek. Uh, het is uitverkocht Tialf en uh, nou, dat is wel uh, eens anders geweest dit jaar bij de toernooien in Tialf. Naast mij staat Mark Verstegen, verantwoordelijk voor de, de sponsoring bij KPN. De nieuwe sponsor. Dit moet voor jou ook een, uh, een mooi gezicht zijn dat die hal zo, zo vol zit. Ja, het is een fantastisch feest. Hè? En je ziet dat uh, de Nederlandse supporters gaan helemaal op de bank om die Nederlanders toe te juichen. En wij hebben vandaag ook een hele grote groep gasten bij ons. En je ziet dat ze ervan genieten. Dus uh, ja, prachtig evenement. Ik zeg al, verantwoordelijk voor de sponsoring. KPN is na Egon, na een hele lange tijd, 25 jaar Egon, de nieuwe sponsor van de KNSB en dus van het Nederlandse schaatsen. Um, we zijn nu een eindje op weg in het seizoen. Bevalt het jullie? Ja, van, door de hele organisatie heen krijgen we eigenlijk alleen maar enthousiaste reacties over de sport. Schaatsen is zo van ons allemaal, is zo'n pure Nederlandse sport... Waar, ja, en daar voelt KPN zich heel erg bij thuis. We doen natuurlijk niet alleen dat lange baanschaatsen waar we nu naar staan te kijken... maar gaan ook echt het land in. Met breedte sportprojecten met Barbara de uh, Heel veel naar de jeugd toe. Uh, nou ja, het natuurijs uh, he, he, vielen we met de neus in de boter. Ja, dat hebben jullie goed uitgepikt. Ja, dat, uh, dat was echt uh, de, uh, ja, december in één keer natuurijs, Dus daar waren we bij. En uh, vorige week stonden we hier ook met uh, 2200 man een uh, short track te kijken... Ja, dan zie je dat ook die sport heel veel potentie heeft. Dus ja, KPN is heel blij met de keuze voor het schaatsen. Dat was natuurlijk nog wel, uh, nou ja, dat kwam wel een beetje overal zo'n risico. Want 25 jaar Egon, was, schaatsen was Egon met, met, met die strepen op het pak ook. Dat was helemaal geïdentificeerd. Uh, merken jullie nu al dat het, dat het punt dat het omslaat, ook bij het publiek? Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk wel in een, in een gespreid bedje gekomen van Egon. Egon heeft heel veel gedaan voor de schaatsport. Uh, wij hebben wel gezegd, wij zijn geen Egon, wij zijn KPN. Wij gaan dat op onze eigen manier helemaal invullen. We houden wat goed is van Egon en wij gaan een aantal andere dingen in de sport brengen. Het pak, dat is natuurlijk wel een ding. Hè? 25 jaar lang die blokjes op te pakken. Daarvan hebben we gezegd, die pakken moeten er eigenlijk echt totaal anders uit gaan zien. We moeten kijken naar dat pure oranje gevoel. Dus dat Nederland, de trots, dat trots op, op Nederland. Nou, je ziet dus dat de rijders nu in oranje rijden met een heel klein beetje KPN groen. Trots op Nederland, dat klinkt wel een beetje politiek. Nou, Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dat, hè, je, je, de, wij vinden dat de nationale teams, die horen in het oranje te schaatsen, nou, dat, dat zie je gebeuren. Je had het ook al over het short track vorige week. Het EK hier in de hal naast de grote uh, uh, rink van, uh, van het Lange Baan ja. Um, ja, dat, dat is uh, in Nederland ontvangen als een, uh, een welkome verrassing. Mensen die zeiden, ja, dat is short track, dat is, dat is spektakel. Nog veel meer spektakel dan het Lange Baan Kunnen jullie daar iets mee? Nou, zeker. Wij zien dus dat short track, dat daar, he, daar is al heel veel in geïnnoveerd. Uh, je hebt muziek tijdens de wedstrijden. Het publiek wordt actief betrokken bij de wedstrijden. Ja, dat is ook wel een doel van KPN, om, om samen met de bond, natuurlijk, hè, want wij zijn sponsor van de KNSB. Maar om samen met de bond ook te helpen die sport verder te innoveren. Meer dingen voor het publiek te doen. Te zorgen dat het publiek een leuke dag uit heeft in plaats van alleen maar naar een wedstrijdje kijken. Aan de ene kant is dat voor jullie gunstig... omdat dat short track dan nu in één keer bovenuit steekt. Aan de andere kant uh, zegt dat ook wat over de lange baanschaatsen. Mensen zeggen dat het lange baanschaatsen is te saai is. De ISU, de internationale Schaatsunie kijkt ook naar veranderingen die er mogelijk zijn. Er is gisteren nog een informeel uh, bijeenkomst geweest... van de technische commissie. Um, wat wat uh, doen jullie daaraan om, om die sport in Nederland interessant te houden? Nou, wij, wij, wij zitten daar een beetje anders in. Want wij zijn natuurlijk sponsor van de bond geworden... omdat wij vinden dat het schaatsen en ook het lange baanschaatsen... dat dat aantrekkelijk is. Er moeten wel dingen vernieuwd worden, maar dat vinden wij meer natuurlijk aan, de, maar zeggen, aan de kant van het, van het randgebeuren zitten. Dus veel meer aan de, de entertainmentzijde uh, uh, van het evenement. Dat de ISU over, uh, over innovatie praat, ook internationaal, en om de sport aantrekkelijker te houden. Ja, dat, dat lijkt mij heel logisch, want je moet altijd blijven innoveren. Want stilstand is achteruitgang. We zijn weer begonnen volgens mij. Ja, we gaan weer kijken. Dankjewel Mark Versteven. Graag gedaan verstegen van uh, KPN. Ja, we gaan zo inderdaad naar die duizend uh, meter. Natuurlijk in de hal. Eerst even terug naar uh, de afstand die net bij de mannen. De vijfhonderd meter is verreden. q yuk Lee. Uh, de eerste afstand heeft hij dus gewonnen. Was een Thial sneller dan zijn landgenoot Mo en Stefan Groothuis. Jeroen Stekelenburg nu in gesprek met de tussen de best geklasseerde Nederlander. Als iemand blij is dat de kop eraf is, dan ben jij het wel, denk ik. Ah, ja, ik denk dat iedereen blij is dat de kop eraf is. Het is altijd... Uh... Ook wel weer mooi. Als het goed gegaan is natuurlijk zeker. En uh, ik ben tevreden. Ik rijd uh, nog meer sneller dan ik ooit op T-half die, op die heb gedaan. Dus uh, ik ben tevreden. Ja, was dat de bonus nog? Want je, je rijdt vrij stabiel 35-2 in T-half. Maar ja, dit is, dit is beter dan ooit. Dus is dat de bonus dan nog? Ja, een beetje. Nu maakt niet zo heel veel uit. Ik ben gewoon blij dat ik weer 35-2 heb kunnen rijden. Weet je wel? Ja, voor hetzelfde geld ruik ik 35-5, 6 En uh, ja, nu, nu nog steeds je uh, drie op achterop. Maar dat had ik niet anders verwacht. Maar als je 5, 5, 5 6, 6 rijdt, ja, dan, dan lig je bijna 18 achter in één keer. Dan, uh, dus dan maak je helemaal weinig kans om, uh, om te staan. Maar nu, uh, nu heb ik gewoon uh, een hele mooie 500 neergezet. En uh, ik ben er blij mee. Nu op naar die 1000 meter. Als je naar verbeterpuntjes kijkt, dan de eerste paar, de eerste 20 meter of zo, leek je wat voorzichtig. Zit dan, zit dan toch nog ja, die, die, die start in Changchun waar, je, uh, waar het misging en Moskou twee jaar geleden in je hoofd? Nou, dat zit niet zozeer in mijn hoofd. Maar uh, ja, die, die eerste 20 meter, dat is altijd een beetje uh, een probleem. Dat is niet dat mijn, beste, mijn sterkste punt. Uh, dus ik heb dat wel vaker gewoon. Ik kom gewoon net niet helemaal lekker weg. En uh, ja, dat, uh, ik kwam gewoon, gewoon niet helemaal lekker van de plek. En dat, uh, ja, dat heb je wel eens. Maar goed, uh, ik ben in ieder geval uh, bij die 500 meter helemaal doorgekomen. Wat geeft dit jaar nou een kickstart, dit toernooi? En je hebt eerder wel eens aangegeven, ja die 1000, ja, dat komt wel bij mij. Die 500 is ja, waar ik niet te veel moet verliezen. Nee, nou ja, goed. Kijk, uh, ik ben, uh, ja, als, je, als je wat wil hier, dan, dan moet je gewoon dit rijden. Dan moet, je, dan moet je wel je, voor mij zeg maar, in de 35-2 rijden in ieder geval. Dus, uh, nou ja, maar het geeft, uh, het geeft in ieder geval een hele stabiele basis voor de rest van het toernooi. Dier, Kuyuk Lee de pret nog een beetje met zijn tijd? Nee, nee, nee want ik, ik kan, dat had ik wel verwacht. Hij rijdt ook als 34-8 hier, dus veel aandacht mee wat dat betreft. Hetzelfde gaat rijden hij 34-7 e keer voor de verrassing. En, uh, dus wat dat betreft, uh, ik, ik had al zeker verwacht dat hij 34 zou rijden. Ja. Dat, is niet, uh, nee, dat had ik al verwacht. Pest. Wat kun je daar nou over zeggen? Tevreden en alles is nog mogelijk? Ja, grote tevreden met deze race en gewoon nog drie afstanden te gaan en uh, elke afstand goed rijden. En dan, uh, ja, dat weet ook een beetje afhankelijk van wat de rest rijdt. Uh, ik moet gewoon zorgen dat ik uh, vier hele goede races rijd en uh, dat, ga, dat ga ik doen. En dan, uh, dan zie je voorzelf wel wat het oplevert. Ik kan niet zorgen dat, hij, dat een andere langzamer of harder rijden. Maar de conclusie is wel dat je volop meedoet. Ja, zeker. Stefan Groothuis was dat. Best geclasseerde Nederlander, derde plek. Dan naar de debutant, Kjeld Nuis. Ook een goede klassering, achtste. Jeroen Stekelburg praat natuurlijk ook met Nuis. Die zich afgelopen week nog via een skate-off plaatste voor dit evenement. Is dit wat er mogelijk is als je onbevangen en vol vertrouwen de start staat? Ja, zeker. Vijf-vier rijden op mijn eerste WK. en Een uh, nou, PR van twee tienden, dat, uh, ja, dat doen we niet veel. Het uh, voelt heerlijk. Hoe rij jij dit? Gedragen door het publiek of enthousiast doordat je voor het eerst zo'n grote nooi mag rijden. Waar, waar, waar komt dat uit? Nee, allebei denk ik wel. Ik heb uh, nog nooit met zoveel publiek gereden en uh, uh, hier juichen ze allemaal voor, uh, voor ons. En, uh, ja, dat is gewoon heel erg gaaf als dus er zo'n zo bocht in gaat en, en je ziet dat het publiek meegaan. Uh, uh, Super gaaf gevoel. Je reed uh, niet zo lang geleden hier in persoonlijk record bij het uh, NK Sprint. Nu weer. Had jij gedacht dat het nu al zo hard zou kunnen? Ja. Jawel. Uh, in de trainingen loopt allemaal heel goed, alleen... Je uh... kent weinig twijfel, hè? Ja. Nee, nee ja, uh, ik voel gewoon dat het eraan zat te komen. En uh, ja, het moet ook wel om uh, met zo'n veld mee te kunnen. Als je hier net het veld laat liggen, dan, uh, dan ben je je klassement kwijt. Of, of, weet ik Het en, uh, het moet wel. Verandert er nu iets? Want ja, je, je, je mocht dit toernooi weet je, je mocht iets moois laten zien. Maar nu, met jouw duizend meter, ja, moet er misschien ook wel wat moois uit gaan komen. Verandert dat het gevoel voor jou straks? Ja... Uh, 1000 meter ligt mij in ieder geval beter dan de 500 meter. Uh, ik kijk er nog niet zo, zo heel erg naar, naar, naar, naar een klassement, maar uh, ik heb er gewoon vooral heel erg zin in. Want Als dit al zo goed gaat, dan uh, moet die 1000 ook goed gaan en dan zit er gewoon mooie dingen in. Juist daarom, die 500 is heel bevangen en die 1000 verwacht je wat van jezelf. Dan zou je ook kunnen denken van, dan is dat, dat, dat, dat, dat, dat jeugdiger een beetje af. Nee hoor, ik ga er gewoon straks weer omvangen in en dan gaan we gewoon weer hard rijden. Er komt hierop te genieten hè? Zeker.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 De muziek die maakt me vrij, we zingen een liedje voor me. Tela Lange Frans. En zing voor me. Voor we, dat we naar het internationaal uh, van half vier gaan... eerst nog even Nicolien Sauberij. Snowboorse, u weet het, heeft uh, haar WK goed afgesloten... tot met een goed gevoel en met een medaille. Op de parallel slalom pakte ze zilver. De Noorse hilde Katrien Engeli pakte de, uh, de gouden medaille... maar Sauberij revancheerde zich met de zilveren medaille... voor haar uitschakeling op de parallel reuzen slalom. Het onderdeel waar ze Olympisch kampioen op is. En dus is ze zeer tevreden over die tweede plek. Uiteindelijk, zilveren plak, daar ben ik gigantisch blij mee, omdat ik er zo voor heb moeten vechten. En, um, zo al, eh, wat, ik had het van de week over de puzzelstukjes die niet helemaal klopten. En in, een, in meerdere runs viel het allemaal samen en wist ik weer, oh ja, dit is, dit is het mooie aan de sport. Dit is de brutaliteit die ik nodig heb, dit is de aanval die ik moet kiezen. En uh, dan is het heel mooi als je het op de slalom doet. Wat gebeurt er dan dat die puzzelstukjes toch vallen? Ja, de, uh, de aanval kiezen was het allerbelangrijkste en gisteren de eerste kwalificatie liep heel erg goed en die sneeuw die beviel me heel goed. Het was hele mooie sneeuw, het voelde goed. En toen ineens vanochtend kwam ik, uh, de tweede kwalificatie moesten natuurlijk doen vanwege de slechte weersomstandigheden. En toen voelde het helemaal niet lekker, ik moest er echt weer in komen en ik had juist omstandigheden de hele tijd dit jaar heel veel problemen mee. Met een harde gul waar ik elke kontra in zat en op een gegeven moment dacht ik, klop moet om, dit is mijn kans en uiteindelijk heb ik hem gegrepen. Ja. ja, inderdaad. En uh, ja, dan, dan ben je haast euforisch. hè? Ja, kijk, um, je, je voelt dat je steeds sterker wordt in de wedstrijd. En, en ik krijg natuurlijk de kans omdat ik die ene honderdste pak tegen die Duitse. En ja, dat is topsport. Het gaat om zulke kleine verschillen. En uiteindelijk heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat ik in de wedstrijd kon groeien. En ja, dan laat je weer zien dat je een van de sterkste bent. En het mooie is natuurlijk hè, dat de Olympische Spelen, Olympisch Goud, was de reuze het is weer een ander onderdeel. En ja... Dus je toont eigenlijk ook aan dat je in de breedte, in al die disciplines goed bent. Ja, ja mijn voorkeur ligt absoluut bij de slalom. en helemaal dit seizoen. En ja, nu mag ik dat weer niet zeggen. Het is allebei, het is allebei mooi, maar het, is, het moet wel allemaal kloppen. Hoe anders is de gewone slalom? Uh, het bewegingsritme ligt veel hoger. De kans dat je een foutje niet kan corrigeren is ook veel groter. En uh, de snelheid ligt lager en ik hou van snelheid. Dus ja, je moet uh, compenseren en, en ja, je hebt... Veel korter boord, alles, alles is totaal anders. Het is, uh, ja, het is lastig uit te leggen, maar het ritme ligt veel hoger, dus ik moet veel alerter zijn. Je zei al, gisteren had je goed gevoel, hè? ging het goed, uh, werd die race afgelast. Heb je dat nou uiteindelijk als een voor of een nadeel ervaren? Want ja, je moest toch weer een nachtje slapen, weer opnieuw het gevoel vinden. Ja, je kan de wedstrijd niet loslaten. Dat is, dat is best lastig. En we hebben deze omstandigheden nog nooit gehad dat de kwalificatie blijft staan en dat de wedstrijd vervolgd wordt de volgende dag. En, uh, je merkt toch steeds dat je s'nachts wakker wordt en, en toch met je hoofd erbij blijft van uh, wie wordt mijn tegenstander. Oh nee, ik moet eerst nog die tweede kwalificatie doen en je moet geen stappen overslaan. Ja, en vanochtend was de sneeuw gewoon totaal anders doordat het zo verschrikkelijk koud is geweest. Dus de sneeuw was heel erg aangevroren. Ja, en dan moet je je weer aan aanpassen. Dus kijk, als, gisteren voelde ik me superfit. Vandaag ietsjes minder, maar dan moet je toch uiteindelijk je knop omzetten. En, ja. ja, dan is die medaille in feit. Uh, zilver dus op het WK. Nou ja, je olympische titel natuurlijk. Je gaat je afvragen, wat wil je nog meer? Nou, mijn doel was een medaille. En ik, ik, ja, ik, moet, ik moet zeggen, het is nog eigenlijk eventjes niet tot me doorgedrongen. Maar dit is gewoon supermooi. Ja, want die medaille heeft ze dus. Zilver, Nicolien Sauerbrei, in gesprek met Edwin Cornelissen. Radio 1.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 De komende twee weken kan nog niet in de richting van Nederland worden gevaren... door de berging van een halfgezonken schip met zwavelzuur. Volgens de Nederlandse verladers dreigt bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie... in de problemen te komen door een tekort aan graan. En in Istanbul is een zes over het nucleaire programma van Iran... geëindigd zonder resultaat. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland... konden het met Iran zelfs niet eens worden over de datum voor nieuwe gesprekken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. NOS langs de lijn nog tot uh, zes uur in verband met uh, de WK Sprint. Duizend meter vrouwen net begonnen uh, en duizend meter mannen hebben we nog uh, voor de boeg Andrea hier in de studio. En uh, in Heerenveen uh, Giel Lippens en Sebastian Timmerman. Uh, Sebastian, wie zijn er in de baan en wat heb je tot nu toe gezien? Uh, wat ik tot nu toe gezien heb is dat uh, de Chinese Pei Jiu Jin de snelste tijd heeft. En zij is uh, de enige die in deze fase van de 1000 meter kan zeggen dat ze binnen de 1 minuut en 19 seconden heeft gereden. 1 18, 86 voor deze Chinese. Alla Shabanova staat op de tweede plaats met 1 19, 18. U hoorde wellicht op de achtergrond. Ver op de achtergrond. De bel. Voor de laatste ronde van de rit is Jung uh, Jung Kim. Dat is een uh, jonge Koreaanse, wat heet, Piepjong. 16 jaar, mag net op de bronnen rijden. En zij neemt het op tegen de 35 jaar uh, oude uh, Chiara Simeonato. Die dus de, uh, voor de dertiende keer al meedoet aan een wereldkampioenschapsprint. Is kijken wie er gaat winnen. De ervaring wint het voorlopig van de jeugdigheid. Simeonato komt als eerste uit de laatste bocht. De 1.1886, die blijft staan als snelste tijd. Want met 1.1907 raadt Simeonato de tweede tijd. Met 1.1983 doet Kim het... Ook best aardig. Blijft een halve seconde verwijderd van haar persoonlijk record. Het is wachten tot rit 7. Uh, wat zeg ik? Rit 8. Daarin komt Jenny Wolf in de baan. De winnares van de 500 meter. Maar dat deed ze niet vol overtuiging. En dan is het eigenlijk daarna wachten. Tot de zes laatste ritten. Daarin komen duizend meter specialisten in de baan. En natuurlijk ook de topfavorieten. Zoals bijvoorbeeld Margot Boer. Die het in rit 12 gaat opnemen tegen Christine Nesbit. Dat is een rit om je op te veugen. Ja... Um... Even over, over die loting. Uh, want dat moeten we misschien even duidelijk stellen... voor de mensen die denken van... ja, maar uh, de nummer 1 en 2 of 1 en 3 rijden toch tegen elkaar. Want dat, zo is dat dan eenmaal normaal gesproken ook bij een allround toernooi. Um, Andrea, dat is bij dit toernooi natuurlijk anders. Ja, hier wordt uh, al, al twee afstanden van tevoren geloot. En die loting die, uh, ja, die wordt gebaseerd op... Uh, de beste tijden van dit seizoen gereden door de, door de schaatsers. Dus dat betekent dat je op een 500 meter uh, in de laatste startgroep de snelste anders kunnen zijn als op de 1000 meter. Waardoor je nu nog niet de beste in het klassement tegen elkaar kunt hebben. Waardoor dus een Jenny Wolf met een mindere 1000 meter uh, zo meteen al aan de beurt is en de rest wat later. En hoe trekken ze dat dan door naar morgen? Of is dat morgen precies hetzelfde? Nee, morgen wordt er, een klassement, uh, of wordt er een startlijst gemaakt op basis van het klassement die na deze eerste twee afstanden... Uh, uh, uh, gemaakt wordt. Ja, dat is voor de, dus de, is voor de 500. Ja, en, en dan, dan na de 500 meter wordt er weer een, een, een 1000 meter startlijst gemaakt op basis van de het, uitslag het van. op dat moment. Drie afstanden. Ja, ja, ja. ja. Um, die, die 1000 meter, kun je nou eens uitleggen wat uh, er zo moeilijk is aan die afstand? Nou ja, je hebt de neiging om, om voluit weg te gaan. En eigenlijk moet je dat ook doen, alleen de moeilijkheid is om het dan vol te houden. Dat je ziet er heel veel die daar. Um, die dat nog niet kunnen, of die niet de conditie of de inhoud hebben. Uh, die het laatste rondje het gewoon heel erg moeilijk hebben. Omdat je eigenlijk je kruid al verschoot hebt de eerste 600 meter. Mm, maar ik maar had dat, dat eigenlijk dat, ook altijd. Dat kan je leren, zou je zeggen. Dat kan je leren. Ik was altijd van mening, ik had dat ook. Uh, de, voor mij was een laatste rondje altijd uh, doorworsteling. Maar ik bleef erbij dat ik hard weg moest gaan. Want als ik dat in het begin niet zou doen, dan zou ik ook te veel verliezen. Want moe word je toch wel. En uh, dat heb ik uiteindelijk heb, heb ik dat ook, ook geleerd. En, uh... Toch klinkt het niet helemaal logisch. Je zegt van ja... Ja, je maar moet je, je grenzen dat... verleggen. Je traint om je grenzen te verleggen. Dus... Ja, maar je kan toch ook niet te snel van start gaan... en die energie dan gebruiken later in de race? Of werkt dat nee, niet maar zo? je kunt het wel leren door, door gewoon snel weg te gaan... en die grens dat je kapot gaat te verleggen. En dat, dat kun je trainen. Want eerst ben je naar één rondje moe, dan ben je naar 500 meter moe... en vervolgens kun je dat uitstellen naar 600 meter en zo... Leer je dat, dat steeds uh, uit te stellen. Ja, tot uh, het liefst duizend meter. Dat ja. lukt natuurlijk nooit helemaal. maar zo ver, laatste, zo, zo ver mogelijk ja. vooruit, ja. ja. Hoe, hoe moeilijk is het voor een sporter om te merken... Uh, dat je hoofd nog fris is, maar dat je benen niet meer willen? Dat lijkt ja. me zo frustrerend. Ja, maar daar, dat, dat is het hele sport. Je hoofd is vaak uh, uh, frisser. Je wil namelijk een heleboel wat je lijf soms niet meer kan. En... Uh, ja, dat, dat is ook wat je in een training uh, uh, leert. Dus, uh, vaak ben je in een training in je hoofd misschien wel moeier dan als, uh, als dat je fysiek bent. En in een ja. wedstrijd ben je heel fris in je hoofd, want je bereidt je naar zo'n wedstrijd voor. Dus je bent er helemaal klaar voor. Ja, dan hoop je eigenlijk ook dat je lijf dat is. En ja. Ja. 9 van de 10 keer is dat ook zo. Maar dat, is, dat, is, ja, dat is een beetje meten en afmeten. Wat is jouw uh, idee van Jenny Wolf, momenteel, die zo uh, aan de start verschijnt? Nou, ik was onder de indruk van haar eerste 100 meter, maar totaal niet van haar laatste stukje. Dus ik, ik ben een beetje bang voor die 1000 meter voor haar. Dat nou, Als je de inhoud al niet hebt op een 500 meter, hoe moet je die inhoud dan hebben voor een, uh, voor een 1000 meter? Ze heeft vorig jaar vaak genoeg laten zien dat ze ook het laatste stukje van de 500 meter... goed kon doortrekken, waardoor ze dus ook een goede 1000 meter kon, kon rijden. En dat vond ik uh, uh, vandaag een beetje uh, tegenvallen, dus ik ben heel benieuwd. Ik ook eigenlijk. We gaan kijken hoe ze het uh, doet. Want ze staat uh, aan de start bij Giel Lippens en Sebastian Timmerman. Voor haar tweede duizendmeterpas van dit seizoen. Ze reed er eentje en dat deed ze op 6 november in Erfurt. In 1 minuut 17 seconden en 47 honderdste. Als ze die tijd nu weer rijdt zou ze in ieder geval de snelste tijd op de klok zetten. Want Hong Zhang heeft de snelste tijd met 1.1796. Freddy heeft geklonken voor Jenny Wolf en ze is vertrokken in de binnenbaan. Heeft dus dadelijk ook de laatste binnenbocht tegen Gabrielle Hiesbichler. Ook een Duitse van 27 jaar. De dochter van de slager zeggen we er dan altijd maar bij uit Insel. Daar komt zij vandaan. Dat schaatsmekka waar we later dit seizoen de weken afstanden rijden. Hier komt Jenny Wolf naar 200 meter. Nou, met een enorme voorsprong meteen al voor Jenny Wolf. Komt hier af op de streep 1770. Heeft ze in de opening. Dat is natuurlijk de snelste opening van allemaal. Hier doet het beduidend rustig aan. Een seconde langzamer dan Wolf. En als je dan naar de overkant van de baan kijkt, dan is dat echt een stratenlengte. Wolf nu al in de buitenbocht, terwijl Hirs nu pas met de binnenbocht gaat beginnen. Daar komt Wolf uit de Buitenbocht Op weg naar de 400 meter. En nu komt de verzuring verder en verder in die benen. Ronde 27,8 seconden voor Jenny Wolf. Een doorkomsttijd 45,59. Daarmee heeft ze twee seconden inmiddels opgebouwd ten opzichte van Hongzang. Maar nu, die laatste ronde voor Jenny Wolf. En je ziet het al bij het oprijden van de kruising. Dat de snelheid behoorlijk verdwijnt uit het ritme van Jenny Wolf. Dat het moeilijker en moeilijker begint te worden. heeft dus wel het voordeel van die laatste binnenbocht. Daar is ze nu mee bezig. Maar ze gaat een hoop tijd verliezen hoor. In deze laatste ronde. 1.1796. Dat is de te kloppen tijd. Maar die gaat er wel aan. Dat wel. 1.1737 is de eindtijd voor Jenny Wolf. De snelste dus tot nu toe. Maar wel met een slotronde van 31,7 seconden. Ze verliest dus uh, bijna 3 seconden. Wat zeg ik, bijna 4 seconden. In dat laatste rondje. 1.1796 is dus. Uh, of sorry, 1.1737 is dus haar eindtijd. En die wordt nog gecorrigeerd tot 1-1736. Dat is de tijd voor Wolf. Met 1.18.75 deed Gabriele Hierspiegler niet echt mee. Ze verliest dus het duel van haar landgenoot Jenny Wolf... die met 1.17.36 nu aan de leiding gaat. Goed, dus dat was de eerste uh, topper die aan de start is uh, verschenen. Zometeen natuurlijk ook uh, Margot Boer nog... Uh... Op het ijs. Ik eh, meld even tussendoor dat er nieuws is vanuit Amsterdam. Eerder in deze uitzending heeft u al kunnen horen... dat de kans bestond dat Urbi uh, Emmanuelsson per direct zou vertrekken... bij Ajax richting AC Milan. De grote vraag was of dat nou aan het einde van het seizoen zou gebeuren... of dat dat per direct zou gebeuren. Wel nu, het hoge woord is eruit. Urbi Emmanuelsson gaat per direct naar AC Milan. Vuole qualche cosa, qualche cosa di più. Ci vuole un po' di pushin' pushin' quando il sole va il sole va giù. Ci fedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catchin' funkin' quando il sole non il sole non no. no. Oh, yeah. per bakko. Nog even die, uh, André, die, die, die rit van, uh, van Jenny Wolf even analyseren. Um, ze heeft dan... Uh, ja, ze heeft uitgereden, maar je zag er uh, halverwege sterven, zoals je dat geloof ik dan in nou. uh, de schaatsstal zegt. <laughs> ja, in het begin zie je dat het allemaal best wel voortvarend uh, gaat en dan uh, op de 600 meter komt ze, kom ze heel goed door. Alleen het verschil van, van dat rondje naar het volgende rondje is uh, extreem groot. Uh, bijna verval. vier seconden verval. Ja. En nou, als je dat nog tot twee of tot 2,5 nou, tot kan beperken... Dan, ja, dan kom je zo al anderhalf seconde sneller uit. En dat heeft ze echt nodig. Want straks gaan haar concurrenten die gaan zeker 1.15, 1.16 rijden. Ja, want ik zit even te kijken naar uh, de PR-tijden van de diverse rijders Voor zover je dat natuurlijk mag doen. Maar er zijn er een paar bij die vrij dicht op hun PR zitten. Of in ieder geval niet zo verder vanaf. Zij uh, rijdt bijna twee seconden onder, uh, onder haar PR. Ja, nou ja al, anderhalf. Kan, daar kan je soms niet <coughs> altijd naar kijken. Er zijn dames die... Ja, er zijn dames die nog niet veel op hele snelle hooglandbanen gereden hebben. Dus die rijden hier wat makkelijker een PR. Jenny heeft dat natuurlijk al wel veel vaker gedaan. Dus dan is het sowieso moeilijk om, uh, om dicht bij je PR te komen. Maar ik denk gewoon, deze, als ik deze tijd kijk, 1.17.3... dat dat gewoon te zwak is voor deze omstandigheden in dit veld... als je weet wie er allemaal nog komen. Ja, want? Wat, wat voor gevolgen zou het kunnen hebben? Wat verwacht je? Ja, ik denk dat ze heeft natuurlijk een hele lichte kleine voorsprong op uh, Margot en ook op Nesbit. Uh, ja, goede duizend En die, uh, ja, die gaan er straks uh, vet onderdoor. Ja. Ja. Ja. ja, dus dan kun je de dus conclusie trekken dat, haar, dat je dat verwacht het... dat Margot Boer een behoorlijke sprong gaat maken. Ja, Jannie Wolff is wat, uh, wat met mij betreft denk ik weg uit het klassement, helaas. Eh, verras je dat? Ja. Ik had toch. Nou ja, nou je voorspelde ja. het wel een beetje. Ik had het wel een beetje. Nou ja, goed. Na haar 500 meter was ik dus niet onder de indruk van, van het rondje. Wel van, uh, van de eerste 100 meter. En dat, ja, dat kan je dan ook vaak een beetje zien. Als dat stukje niet lekker zit. dan, dan, ja, dan weet je dat het op een duizend meter nog veel moeilijker wordt. Um, u denkt uh, wellicht uh, waarom gaan we niet even in uh, de hal kijken bij het uh, schaatsen. Dat willen we ook wel doen. Waar het niet dat bijna alle verbindingen in de hal uh, uh, verbroken zijn. Uh, dus um, we kunnen geen contact krijgen met uh, onze commentatoren. Het is niet een probleem dat alleen bij de radio leeft. Maar het is uh, mediabreed wat er aan de hand is. Dat hopen we dan wellicht later wel even van de commentatoren te horen. Want uh, het duurt niet zo heel lang meer voordat uh, Magaboer aan de start verschijnt. I uh -huh. John en Leon Russell. En um, if it wasn't for a bad. Ja, de verbinding uh, met uh, Heerenveen is officieel nog niet hersteld. Maar via een enorme onweg hebben we toch uh, Sebastian Timmerman uh, weten te bereiken. Stroom is uitgevallen, begrijp ik. Voor een deel uh, ja. op de commentaarpositie. Hè, Sebastian. Ja, het is geloof ik voor een deel weer terug aan het komen. Waar, uh, nog niet bij ons, maar uh, gelukkig is daar een uh, zender aanwezig. En kunnen we op die manier in ieder geval gaan kijken naar de rit van Margot Boer en Christine Nesbit, Want dat is natuurlijk een rit om in ieder geval van tevoren je vingers bij af te likken. Margot Boer de nummer 2 van de 500 meter. En Nesbit eindigde als zesde. En Nesbit is natuurlijk de 1000 meter specialiste. Ze zijn in één keer goed weg. Nesbit verloor dit seizoen nog geen enkele 1000 meter die ze reed. Ze sloeg één wereldbekerwedstrijd over. Maar voor de rest won ze overal waar ze rijdt. Margot Boer de Nederlands kampioen sprint. In de binnenbaan gestart. Heeft dus dadelijk ook de laatste binnenbocht. Maar moet alles eilen bijzetten. Om in ieder geval Nesbit voor te blijven op de eerste meters. 1813 voor Margo Boer. 1819 voor Christine Nesbit. in de wetenschap dat nog altijd Jenny Wolf met die 1736 de snelste tijd heeft. Maar die moeten nu echt ruim aangaan. Even een mischetje had ik het idee. Bij Margo Boer. Daar op de kruising. Waar Nesbit naar Boer toe komt gereden. Gaan ze de volgende bocht in. Binnenbocht nu voor die 25-jarige Canadezen. Daar komt Christine Nesbit onderdoor. De Olymp Olympisch kampioen op deze afstand. Dus ze slaat een gat met Margot Boer van een behoorlijk aantal meters. De 45-66 voor Christine Nesbitt is de doorkomsttijd. Boer, ja, die verliest nu een open. En moet in de laatste ronde nu meegaan met Christine Nesbitt. Om het niet al te groot te laten worden. Nesbitt echt met 35 meter zo'n beetje voorsprong op Margot Boer. Als we bezig zijn aan dat laatste rondje. En Nesbitt gaat hier Margot Boer een behoorlijke tik geven. hoor. Daar komt de Canadese die met een ruime voorsprong hier gaat winnen. En dat doet ze in een uitstekende tijd van 1 minuut 15 seconden en 100 honderdste en 1747 voor Boer. En het is een baarrecord voor Christine Nesbit die 1 minuut 15 seconden en 100 honderdste. Uitstekend gedaan dus door de Canadezen. En ze geeft Boer hier een rammetje. 1747. de tijd voor Margot Boer. Maar Christine Nesbit rijdt het baarrecord van Annie Vriezinger dat uit 2007 dateert. Rijdt ze uit de boeken. Goed, uh, ik geef de zender nu even aan Gio. En ga proberen om de andere verbinding weer te stand te nemen. Gaan we gewoon weer meteen verder met de volgende rit. De volgende Nederlandse dadelijk uh, in de baan. Laurine van Risse na die race dus van Margot Boer. Voorlopig derde dus in dat klassement. Ze verliest het onderlinge duel tegen Christine Nesbit. En nou gaan we kijken naar Lorine van Riesen. Zij rijdt tegen Naoko Daira. Dat is die Japanse die we op de 500 meter ook al goed in actie hebben gezien. En zij zal het dan ook moeten waarmaken hier op deze duizend meter van Rissen. Met een persoonlijke koor van 1.14.30. Daar aan de overkant van de baan, daar staat ze klaar. We zien daar staan samen met de Japanse van Rissen. Natuurlijk goed in Vancouver. Daar heeft ze een uitstekende Olympische Spelen gereden. En nu moeten ze het dan allemaal maar zien watermaken hier op dit wereldkampioenschap. Het fluitje klinkt. Dat betekent dat de dames uiteindelijk zich recht klaar moeten gaan maken voor de start. De Japanse in de buitenbocht. Van Riesen daar binnenin met natuurlijk de achterstand op de Japanse bij de start, want zij mag de eerste binnenbocht gaan lopen. En dan ben ik benieuwd naar de openingstijden van met name Lorine. Van Riesen is wel snel weg, katachtig weg daar aan de overkant van de baan. Duikt dan meteen die binnenbocht in en heeft dan meteen ook die Canadezen eigenlijk bij de strot gepakt. Dan kan ze daarnaast komen en dan komt ze inderdaad met lichte voorsprong Komt ze uiteindelijk af op de eerste 200 meter. Van Risse 18-18. Goede openingstijd hoor. 500ste maal langzamer dan Margot Boer. Kodaira, 18-39. En dan moet je doorrijden Lorine. En dan nou moet je naar de buitenbocht moet je doortrekken. Op dat moeilijke stuk daar aan de overkant. Eén armpje los. Zo komt ze dan in de richting... Van de buitenbocht die ze dan moet lopen. En dan zien we dat de Japanse er weer naast gaat komen in de binnenbocht. Het wordt in elk geval een aardig duel tussen deze twee dames. Van Riesen nog steeds met de voorsprong. Ze komt door op 600 meter. Vierde tussentijd. 46,73. Hondje van 28,5. Beduidend langzamer dan Jenny Wolf en Christine Nesbit. Op dit moment ook langzamer in het rondje dan Margot Boer. En dan moet ze doortrekken. Daar kan ze misschien naar de Japanse toer rijden. Maar het verschil is toch wel uh, ruim. Daar heeft ze weinig voordeel aan. Maar ze kan misschien in de binnen de bocht wel onderdoor komen. En dan uh, wint ze in elk geval het onderlinge duel met Kodaira. Daar komt uh, Van Riese. En Kodaira komen af op de finish. Het is Van Riese met de voorsprong. Van Riesen wint de rit. En een keurige tijd hoor. Ze trekt aardig door nog op dat laatste stukje. Langzamer dan Nesbit, Maar dat had niemand anders verwacht. Maar met 1, 17, 23 is Van Riesen in elk geval de nummer 2 voorlopig op deze afstand. Jenny Wolf op de derde plek. De Kodaira die nestelt zich op de vierde plek. En dan kijken we naar het klassement. En dan zien we Van Riesen terug op de vijfde plek in het klassement. Achter Margot Boer, achter Cordaira, achter Jenny Wolf en achter Christine Nesbit. Ja, André nou en je... Ja, een goede rit eigenlijk. Maar voor je toch? Uh, ja, op zich wel. Maar ik had uh, ja, van tevoren, en eigenlijk na de rit van, uh, van uh, Christine en van Margot... Hè, Christine 115-0 en Margot reed gewoon geen goede rit... had ik eigenlijk verwacht dat deze meiden wel in de 1.16 zouden komen. En misschien ligt dat ook aan het ijs of zijn ze op dit moment niet beter, maar ik had er iets meer van verwacht. Mm. Maar die Nesbit heeft natuurlijk een geweldige tijd. Ja, hebben, dit Nesbitt. is echt 1-15-0, ja. dat is een barekort, Welzitter. dus e enorm snel. Ja. Goed, um, Sebastian Timmerman met um, Anette Gerritsen en Heather Richardson voor zich. staan uh, klaar aan de overzijde op uh, de kruising... bij de startlijn van de 1000 meter Gerritsen... Uh, met uh, wat meters voor aan uh, Heather Richardson, omdat het natuurlijk een afstand is... Waarbij gelijk die bocht in gaat. En om dat verschil te overbruggen start zij dus voor de Amerikaanse Gerritsen. De nummer 5 van de 500 meter. In één keer goed weg. Te... Nee, niet in één keer goed weg. Hij schiet nog een tweede keer. En even kijken, uh, wijst hij naar buiten? Ja, hij wijst naar de buitenbaan. Dus was het Gerritsen die uh, de valse start maakte. De nummer uh, 5 dus van de 500 meter. 6400ste staat zij achter ten opzichte van Jenny Wolf. Maar we moeten dus nu eigenlijk kijken naar Christine Nesbit. Die met het fabuleuze barencore echt uh, de regie stevig uh, in handen heeft genomen. En Gerritsen die heeft een lichte voorsprong ten opzichte van Christine Nesbit. 800ste van een seconde mag ze verliezen. Maar ja, 1.15.09, 09 dat uh, zou echt een enorme toptijd zijn voor Annette Gerritsen... dan om dat hier in Heerenveen te rijden. Want ze reed dit seizoen 1.16.93. Maar goed, we weten het verhaal. Hemstringblessuur gehad, een beetje verkoudheid gehad. Maar die tijd van Nesbit... dat lijkt me veel en veel veel te scherp voor Annette Gerritsen. En wat kan Heather Richardson, die Amerikaanse kampioene... ook dus met die vierde plek op de 500 meter goed begonnen. Maar eerst moet start 2 goed zijn. Anders is het toernooi over en uit. Start 2 is goed. En dus zijn ze vertrokken. Gerritsen in de buitenbaan heeft dus... Ook de laatste buitenbocht. Richardson in de binnenbaan met haar opvallende stijl Duidelijk te zien altijd dat die Amerikaanse uit dat inline-skater komt na de eerste bocht. Bijna zij aan zij. Daar komt Richardson op weg met de 200 meter. 200 meter voor Gerritsen. 18, 14. 200ste sneller dan Richardson. Het verschil is minimaal Richardson. Die zwiept dan door die binnenbocht. Uh, inderdaad in die typische stijl. Die arm ongelooflijk hoog opzwaaien. Het is maar goed dat ze geen uh, loszittende schouder heeft. Anders zou die regelmatig uit de kom vliegen. Maar daar komt uh, Gerritsen door. Gerritsen gaat nu de voorsprong pakken hoor. Ze gaat af op de 600 meter met lichte voorsprong. Daar komt uh, de Nederlandse in. 46,35. De vierde doorkomsttijd voor Annette Gerritsen. Richardson daar dus weer net achter. De Amerikaanse heeft dadelijk het voordeel op de laatste kruising. Dat ze richtpunt heeft aan Annette Gerritsen. En die laatste binnenbocht. Maar ze moeten voorrijden om in de buurt te komen. Kracht zit er wel in de slagen van de Amerikaanse. Maar Gerritsen heeft ook nog voldoende snelheid om voorlopig Richardson voor te blijven. En ik heb het idee dat dat zo blijft. Ondanks die laatste buitenbocht voor Gerritsen gaat ze de Amerikaanse hier in ieder geval verslaan. En de eindtijd van Gerritsen wordt 1.1689. Goede tijd voor Gerritsen. En 1.1746 ook dus in de 1.17 voor de Richardson. Wat een verschil toch. Als je kijkt naar uh, Christine Nesbit en dat afzet tegen die andere dames. Nesbit echt verreweg de beste. 1,8 seconden ook gewoon sneller. Dus dan Gerritsen die staat wel netjes tweede. En klimt een beetje in dat algemeen klassement. Nu een dame in de laatste rit die die duizend meter wilde winnen. Maar dan zal ook zij natuurlijk een extreem goede tijd moeten rijden. Om die 115 van Nesbit nog uit de boeken te rijden. Ja, ik neem aan dat je het niet hebt over Shannon Rample. Maar over iedereen wust natuurlijk de Nederlandse uh, die... Uh, heeft gezegd van tevoren voor dit toernooi. Ik ga in elke van die...